1 uur door Almegens met het NOS-journaal. De Tweede Kamerleden hebben nog steeds veel vragen voor minister Plasterk. Zo blijkt tijdens het debat over de communicatiegegevens. Het debat is kort na middernacht hervat. S.P.R. van Raak vraagt zich af of Plasterk de juiste minister op de juiste plaats is. En ook Kamerlid Schouw van D66 had nog vragen. Hij noemt het niet informeren door Plasterk een zwaar punt. De minister antwoordde direct en zei dat hij niet opnieuw zal gaan speculeren. Ook zei hij dat hij samen met minister Hennis een integere afweging heeft gemaakt over het openbaar maken van informatie en het volledig informeren van de Kamer. Tijdens een schorsing aan het eind van de avond overlegde de oppositie over een eventuele motie van wantrouwen. De kabinetsplannen om gemeenten vanaf volgend jaar verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg kunnen hoogstwaarschijnlijk rekenen op goedkeuring van de Eerste Kamer.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 PVV, SP, OSF en Partij voor de Dieren zijn niet tegen... maar hebben wel grote moeite met het bedrag dat moet worden bezuinigd. GroenLinks en ChristenUnie beslissen later. De democratische gouverneur van de staat Washington... voert niet langer de doodstraf uit. Hij is aan de doodstraf gaan twijfelen... na gesprekken met juristen en familieleden van slachtoffers. Op dit moment wachten negen gevangenen in Washington... op de uitvoering van hun vonnis. Vorig jaar september is voor het laatst een gevangene geëxecuteerd. Hij kreeg een dodelijke injectie vanwege de moord op een vrouw. Het weer, de regen trekt langzaam weg. Het wordt ongeveer 2 graden vannacht. Komende ochtend wat zon en tegen de avond weer regen en veel wind. En aan de kust kans op storm. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Als er nog iets gebeurt in Den Haag... dan hoort u dat meteen tijdens deze uitzending. En verder gaan we het hebben over Rembrandt. De grote vraag... is het wel of geen Rembrandt, die tekening? Hoe je daarachter komt en hoe professionals dat doen... dat hoort u zo meteen. Tips om de nacht door te komen... krijgt u van tekenaar en animator Robbie Cornelissen. En uh, u krijgt ook een verhaal zo meteen. Althans, laten we het maar meteen doen. Van de Groningse schrijver Herman Sandman. Die schrijft elke dag deze week speciaal voor ons een verhaal... op basis. Van iets dat die dag gebeurd is. Zijn meest recente boek is Appie Alberts, Dokter in de rock'n'roll. Goeienacht, Herman Sandman. Hallo. Wat heeft jou vandaag bezig gehouden? Um, ja, er is heel veel te doen in uh, Nederland een aantal, uh, aantal items in het nieuws was, uh, naar minister Bos of eh, uh, Els Bos natuurlijk. En ik, ik werd ook getriggerd door het uh, feit dat Albert Heijn... die gaat uh, uh, meehelpen in huiswerk, maken althans een doet huiswerkbegeleiding. En Polaris is natuurlijk groot nieuws in Olympische Spelen. Maar ik, ik, werd, um, ik zat vanochtend in de auto en dan hoorde ik het, het nieuws op Radio 1. En het was eigenlijk één regel of, of, die mij intrigeerde En dat was de regel van verkeersinformatie. En... Dan lees je altijd het aternooi. Uh, er was, uh, was iets van 162 kilometer file. En uh, op, op, volgens mij op de A2 richting Amsterdam iets van drie kilometer. En dan de A10 richting uh, Slotenvaat. En we een ongeval. En ik heb dat wel vaker. Dan zit ik in de auto en denk ik, goh, wat, wat gebeurt er bij dat ongeval? Want voor ons is het één regel in die verkeersinformatie. En, maar voor die mensen die dat ongeval uh, beleven... dat is dan een... Ja, de dag begint dan iets anders dan dat ze hadden verwacht. Ja, dat is inderdaad zo. Dat is natuurlijk met heel veel nieuws... Hè? dat het één ja. regeltje is voor de nieuwsconsument... en misschien wel een, een levensveranderend gebeuren voor, voor degene die het zelf aangaat. Ja, het kan zijn dat je in het ziekenhuis belandt, maar ja, het kan ook wat, hè, alleen blikschade zijn. Dus ik stel me altijd zo voor, of ik verplaats me dan in gedachten naar die plek... en denk, ja, wat voor auto is het? en, en uh, Is het een gezin of is het iemand die gewoon naar zijn werk gaat? En, en, ja, is, is dat dan een ramp als, als de auto in de prak ligt of... of ja, ik, ik, ga, ik sla dan aan het fantaseren, eigenlijk. Dat is voor een schrijver altijd goed om aan het ja. fantaseren te slaan. Dus, wat heeft het opgeleverd? Wil je het al voorlezen? Ja, ik zal het gaan voorlezen. Het heet uh, Alledaags Ongeluk. Het duurde even voordat hij duidelijk kon maken dat hem niks mankeerde. Zijn stem trilde, de woorden kwamen moeilijk en de stevige wind leidde af. Nee, ik heb niks, alleen wat blikschade. Nou ja, een beetje veel blikschade. Ze vroeg hoeveel. Hij keek naar de auto. De linkerkant van de Renault zat in elkaar. Twee lekke banden een en gril en sporder aan de voorkant zaten los. Zat je te bellen of zo? Nee, maar hij kon ook niet goed uitleggen wat er wel was misgegaan. Bij het invoegen was de andere wagen ineens achter hem opgedoken. Gegieren van remmen, een paar doffe klappen... En nu stonden ze met vier auto's in de berm. Een paar agenten waren bezig de bestuurders te ondervragen. Anderen brachten het verkeer weer op gang. Zes kilometer file. Hij was nu een regel verkeersinformatie. Maar hoeveel is een beetje veel? Ah, uh, los ben ik bang. Ah nee. Haar reactie was begrijpelijk. De auto had net een beurt gehad en twee nieuwe schokbrekers achter. Daarmee bleef een beetje spageld over. Te weinig voor een andere auto. Ze hadden een probleem. Maar ik ga hangen. Ik moet Henk zeggen dat ik later ben. Als ik al kom. Dit gaat even duren. Ik zie wel hoe de dag loopt. Ze vroeg waar hij stond. Op de A10 richting Slotervaart. Hij aarzelde. Het was even stil aan de andere kant van de lijn. En toen vroeg ze... Maar die kant moet je toch helemaal niet uit naar je werk... Ja, dat is, dat is, daar, komt het echte, daar komt het echte drama. Daar, daar, komt, daar, daar komt ze erachter wat, wat, wat hem bewoog die dag. Ja, dat, uh, ja, het meest voor de hand liggen is natuurlijk uh, dat hij naar een andere vrouw gaat. Maar... Ja, weet ik niet. Is dat voor ja, de hand? Dat weet je niet. niet. Dat hangt het uh, van, ja. Ja, ik... ja. Dat kan alle kanten op, dus, maar ja, het kan ook iets anders zijn dat hij uh, naar een klant moest of... Ja, je kent ook al schema, misschien ook niet altijd. Wat ik met de verkeersinformatie wel wonderlijk vind, is dat ze steeds vaker zeggen de gebruikelijke files. Dat vind ik, ja. dat vind ik iets wonderlijks. Want dat is, dat, straks zou de nieuwslezer zeggen en het gebruikelijke nieuws. En dan zeggen ze bij het weergebruik het gebruikelijke weer. Ja, Zo, zo kunnen we natuurlijk die zender op een gegeven moment wel opdoeken. Ja, want vanochtend was er iets van 162 kilometer file en, en ik weet niet of het veel is, maar ja, als ik naar het werk rijd, we hebben bijna nooit file hier in Groningen, alleen uh, rijden voor de stoplichten. Maar ja, het, het wordt dan inderdaad wat je zegt, het was dan normaal gevonden uh, in, de, in de gebruikelijke files, Ja. Nou ja, maar het is, wat je eerder zei is wel waar. Het, is, het, het kan voor iemand, ik bedoel, blikschade is één of, of, of, of een, een kneuzing is twee. Maar het, het kan gewoon het einde van iemands leven zijn. En dat gebeurt natuurlijk steeds minder gelukkig, maar het gebeurt gewoon toch wekelijks. Een paar keer dat er iemand, ja, dat het einde leven is, nabestaande, dat soort dingen. En dat is ook maar een kleine melding op het nieuws. Ja, je, je gaat de deur uit en, en dan uh, kom je niet meer terug. Of, of dan een uur later dan. Uh, uh... Ja, ben je er niet meer. Dat is natuurlijk wel vrij... Uh... Ja, het, het leven zit zo in elkaar. We houden daar eigenlijk te weinig rekening mee. Want we gaan ervan uit dat we, als we de deur uitgaan, dat we s'avonds terugkomen. Maar daar is natuurlijk nergens... Er is natuurlijk geen enkele garantie op. Ja, maar het is alsof je permanent langs een afgrond loopt, alleen je ziet hem niet. Nee, we, schermen, we, doen, we sluiten onze ogen een beetje, ik, voor die uh, voor die afgrond. Dat je je leven... Ja, die... die Stakingen en allerlei ritmes en, en, en uh, systemen en, en veiligheden en, en achter deuren en, en de muren. Maar ja, je, je, ik kan de deur uitstappen nu. En ik kan in uh, een gevaarlijke gek rondlopen of, of iemand die te hard rijdt. Maar een gevaarlijke gek is een slogan. Die komen er niet zoveel voor. Ze zijn er wel. Maar, uh, maar ja, er kan zomaar iets gebeuren. En daar sta je eigenlijk nooit zo bij stil. Maar ja, dat moet je niet doen, want dan... dan Nee, ja, ook wel wat uh, paniekrug, man. Een van je kinderen kan ook een rolschaats boven de trap laten slingeren. en dat dat je einde wordt. Ja. Ja. Wat, uh, wat, uh, morgen, ja. Morgen ga je vers opnieuw beginnen. Uh, heb je al enig idee wat je morgen gaat doen? Wat, wat eventueel uh, uh, iets kan nou ja, opleveren? Het plastic is nu natuurlijk ook heel spannend, nu maar uh, ja, daar hebben we het gisteren al over gehad. Hey, ik denk dat uh, het zou zomaar eens kunnen dat het over het gas gaat. Ja, je bent, je bent uh, nu woordvoerder van Groningen in dit programma. Dus misschien, misschien is het wel bijna een soort verplichting om, uh, om de gassenlende aan ja, te kaarten. Je, je ontkomt er bijna niet aan. Ik, wil, ik, ik woon in Slochveld, ik woon bovenop die uh, gasbel waar ooit 27, 2700 miljard kubieke meter gas in zat. En, en, we hebben nu nog geen schade, en, maar de mensen in het dorp wel. En, en, ja, ook dat kan elk moment gebeuren. Van dat, dat, ik bedoel, terwijl ik hier zit te bellen kan de aarde beginnen te beven. Dus ja... Dat blijft al leven. Lijkt me ook een mooi thema voor een verhaal. Dat dan uh, morgen. Herman Sandman, ja, hartelijk dank. Je, je moet het een keer over doen. Ja. Graag tot morgen. Uh, ik noem okay. nog even de titel van je laatste boek. Appie Alberts Dokter in de Rock'n'Roll. We gaan luisteren naar uh, muziek. San Moon is eigenlijk maar één man. Namelijk Mark Koselik uit San Francisco. En hij heeft een nieuwe plaats gemaakt. En daarvan hoort u nu Truck Driver. My uncle died in a fire on his birthday Redneck that he was Was burning trash in the yard one day And onto the pile he threw an aerosol A can of spray And that's how he died in the fire that Before he retired, he was a truck driver. He'd be gone through the winters and all through the summers. In the winters, us kids would order dominoes and watch happy days. And in the summer, we'd gig frogs at the pond and fry up their legs. My aunt still lives there, out in Ohio. I visit her in the autumn cave. She makes me smile. We remember the story of when I was young, getting stung by a hornet. She caressed my. Rub baking powder on it. I was probably five. At their home in Navarre, my cousin's friend was in the yard playing guitar. We all gathered round, listened to her play and sing, and I fell into a trance. And I'd do the same thing My uncle died in a fire on his birthday Out by the barn In his old collection of cars Third degree burns A charred up shovel near his hand Died a respected man. I flew out there. I went to his funeral. It was storming that day. The sky was deep purple. And babies were crying, Kentucky fried. Chicken was served. That's how you would have wanted it, I'm sure And after the funeral out there in Navarre They all gathered round when I picked up a guitar They fell into a trance as I sang and I played Outside the frogs grow and manuses pray. Sun, kill, moon, in het nummer heette, truck driver. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Hij begon als gitarist, nog in Nederland... maar hij ging naar New York om daar luid te studeren. Componist en luidist Jozef van Wissem maakte vorig jaar de muziek van de film Only Lovers Left Alive... en won daar een prijs mee op het filmfestival in Cannes. Tom Hiddleston, de acteur die de rol van Adam speelt... zegt dat hij zijn personage voor een deel heeft geïnspireerd... op Jozef van Wissem zelf. Hij is heel even in Nederland, van Wissem En hij trad afgelopen weken aan de op in Den Haag. En onze verslaggever Botte Jellema was daarbij... en ontmoette Jozef van Wissem na afloop. Jozef, je hebt net een concert gegeven. Ja. Um, hier beneden in het filmhuis in Den Haag. Om te beginnen... Uh, uh, je ziet eruit als een rockster en je speelt een luid. Ja, god, uh, <laughs> daar kan ik verder weinig aan doen. Hè. <laughs> dus, uh, ik weet niet. Ik, ik kleed me zelfs bij al, al tijdelijk al kleed of zo. Dus uh, als een rockster uitzien, ja, dat, dat ligt aan de beoordeler ofzo. Ik kom ook wel van, uh, van punkmuziek, en new wave en zo. En dat heb ik ook eerst uh, gespeeld in Nederland, in Desert Corbusier. En ook een punkband, ook die heette Morten Beat. En, um, dus ik kom eigenlijk uit de experimentele rock, of experimentele muziek zoals je dat wil noemen. En, um, en ik ben daarna eigenlijk pas luid gaan studeren in New York. Ik heb de eerste klassieke gitaar gestudeerd toen ik heel uh, jong was, toen ik elf was. En uh, zodoende ook ben ik in contact gekomen met luidstukken. Er was een boek dat heette Music from Shakespeare's Time. En dat was voor klassieke gitaar en uh, getransponeerd, zoals dat dan heette. Mm -hmm. En er stond een stuk in dat heette The Sick Tune. En ook alles getiteld Sick, Sick and Very Sick. En Shakespeare die praatte over in What You Do About Nothing... En dat stuk heb ik ook in de film met Jarmusch uh, onder John Hurt's rol als Marlowe, Shakespeare's ghostwriter, gezet. Mm -hmm. En uh, John Hurt heeft mij daarvoor bedankt ook. Um, in Cannes, en kan. Uh... Ik zeg het om meer de reden dat je eruit ziet als zo'n rockster. Je instrument maakt ook zo'n uh, zo indruk. Je ik denk dat als iemand een luid voor zich ziet... dan ziet hij wel zo ongeveer die, waar de gitaar van ons, de moderne gitaar van is, is afgeleid. Uh, maar jouw instrument is, is helemaal zwart, pikzwart. Ja, ik had een keer een droom uh, over een zwarte luid. En uh, ik heb mijn bouwer, ik heb één bouwer in Canada... die bouwt al mijn instrumenten, ik heb er nu vijf. Hm. Ik heb hem altijd gebedeld om, om een zwarte luid. En hij heeft altijd uh, geweigerd en... Uh, uh, op een gegeven moment uh, zag hij een uh, foto van een uh, historische zwarte luid. Uh, zoals het heet, Ebonized Loot dan. Mm -hmm. En uh, toen was hij om en uh, toen wilde hij die, uh, die luid wel bouwen. En, uh, dus vandaar, de zwarte luid heeft zelfs de snaren zwart gemaakt. En het was in het begin heel erg lastig om, die, uh, om te spelen, zeg maar. Mm het -hmm. voelde, voelde eigenlijk meer als een kunstobject... En uh, hij is nu wat meer ingespeeld en hij klinkt ook wel goed. Dus e e ebonized, zeg je? Ik, e e ja, ebony is een, is, is een zwarte uh, houtsoort? Ja, het is uh, toevallig ook uh, ebony uh, hout. Maar, uh, dus hij is niet geverfd of, of, of zwart gemaakt? Dus ze werden wel zwart gemaakt ook. Oh, is ja. Ja, ja. Ja. En is het een, een bijzonder instrument waar je, waar je op speelt? Even los van dat hij dat die speciale kleur heeft... Nou, het is een 14-koor geluid. Dat komt niet vaak voor. Meestal heb je 13-koor gebarok Wat is dat? Uh, koren zijn snaren. Dat uh, dubbele snaren. Hm. Ja. Dus dat betekent dat hij... Uh, met de, enkele, de hoogste snaren die enkele is... heeft hij dan... Uh, wat is het, 26 snaren of zo. Dat is, een hoop, dat is veel stemmen in Ja, dat lijkt me, maar, uh, Ja. Yeah. Je muziek kent veel repetitie. Um, en als je dat zo zegt, dan denk je aan herhaling. Maar goed luisterend naar je muziek is het geavanceerder dan dat. Wat ik, wat ik veel hoor is een uh, baslijn die, uh, die heen en weer gaat... over twee of drie noten. Soms blijft hij op dezelfde noot hangen. En een in, in de hoogte, dat is die enkele snaar waar je het over hebt, denk ik. daar speel je een melodie op. En tussendoor zitten één of twee akkoordnoten... En die. Maar die wisselen ook steeds. Is het, klopt dat ja, een beetje wat ik zeg? Ja, het klopt wel. Het gaat, het gaat mij meer om. Kijk, wat ik zelf leuk vind is. om naar een stuk te luisteren. dat waar, waar het gewoon heel lang. dat heel lang doorgaat. twee akkoorden of zo. En dat het gewoon meer gaat om het luisteren eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Dat het meer een luisterervaring is. Als je bijvoorbeeld twee akkoorden herhaalt. over een langere tijd. dan gebeurt er iets met de luisteraar. of met mij in ieder geval gebeurt er iets. Mm -hmm. En. Um, ja, je raakt in een soort hypnose of zo, als het goed is. En um, dat, ja, ik vind dat uh, vind ik mooi. Ik vind het ook een soort uh, um, eenvoud die, die ik heel erg zie zitten. Ik, ik vind ook een hoop noten achter elkaar vind ik heel vervelend en ja. saai en um, gewoon te veel informatie of zo. Ja. Ik vind dat je, als je weinig, weinig speelt, dan is er ook meer verbeelding. Ja. Ja, zoals films bijvoorbeeld ook meer tot de verbeelding overlaten als er weinig dialoog is. state of mind, het is gewoon eigenlijk hetzelfde als in de middeleeuwen. Er waren ook eigenlijk reizende muzikanten die overal naartoe gingen en luid speelden. Je kon luid makkelijk te paard meenemen, bijvoorbeeld. Dus al die stijlen van verschillende landen, die beïnvloeden elkaar. En je ziet ook dat dezelfde stukken in andere landen opduiken. Maar wat ook een onderdeel daarvan is, is het reizen. En de meeste mensen hebben zo'n idee van, als je muzikant bent, heb je echt zo'n zo'n mooi leven en dan heb je een fantastische uur... op het podium en zo. Maar ze zien niet de tijd er ernaartoe... Hè? want je, mm -hmm. je bent ook de tijd aan het reizen... en het mogelijk te maken om daar te zijn. Ja. En voor mij is dat net zo belangrijk als het spelen zelf. Dus ik ben, als ik al vertrek... als ik al op het vliegveld sta of zo, en ik ga ergens heen om te spelen... dan begint voor mij al eigenlijk de performance. Wat, wat, wat doe je dan op, op zo'n vliegveld? Hoe, hoe begin je zoiets? Nou, ik vergeet alles. Ik vergeet hm. rekeningen of zo. Of de huur. Hm. Of uh, nou, misschien ook wel... Uh, de relatie of zo, waar je op dat moment uh, heel erg mee bezig bent. Of zo. Dat valt allemaal van je af zo. En uh, ja, je wordt dan getransporteerd naar, naar een ander uh, plateau eigenlijk. En dat begint voor mij als ik begin te reizen. Alle triviale dingen, alle sierlijke dingen, valt allemaal weg. En uh, nou, Je raakt dan in een soort uh, moed of zo. En, en dat... Culmineert uiteindelijk in dat uur of zo dat je uh, op het podium zit. Yeah. Maar de meeste mensen zien dat niet. Maar ik vind dat een, een essentieel onderdeel van het muzikant zijn. En uh, dat is één ding. Het andere essentieel onderdeel van muzikant zijn vind ik nog steeds uh, kritisch tegenover uh, wat er om je, om je heen gebeurt uh, zijn, uh, maatschappij kritisch zijn. En dat ontbreekt veel uh, bij muzikanten. Okay. Dat is interessant. Want je woont in een, uh, in een interessant land uh, waar momenteel veel kritiek op is, namelijk uh, de Verenigde Staten. Uh, hoe, hoe ben je daarmee bezig bijvoorbeeld? Ja, dat, vind ik, dat vind ik gek dat er veel kritiek is op de Verenigde Staten. Ik vind eigenlijk dat momenteel meer kritiek op Nederland zou moeten zijn... als je bijvoorbeeld over het softdrugsbeleid hebt... dat nu in Amerika ineens geopend wordt, zeg maar. Mm -hmm. En in Nederland juist weer terug naar de middeleeuwen gaat. Het gaat net andersom, eigenlijk. Mm -hmm. Dus ik vind eigenlijk dat de kritiek op Amerika op dit moment... Uh, nou, dat, nou, dat vind ik al verkeerde, eigenlijk. Ik denk dat het eigenlijk uh, Nederland uh, heel slecht aan toe is, wat dat betreft... En kun je dat verwerken in je muziek? Nou, dat zit er wel in. Ook, het luid zelf is ook het symbool van, uh, ja, van het instrument zelf. Hè. Je hebt uh, geen scherm nodig of zo om te uh, spelen, weet je. Uh, en ook een soort van, uh, hoe zeg je dat, het ontkent eigenlijk de huidige maatschappij of zo. Je hebt er geen uh, elektriciteit voor nodig om, als iets beginnen, om er eens iets te zeggen. En uh, geen Facebook of zo. <laughs> het is wat het is. Je kan hem op je schouder gooien in feite. Je stapt, je gaat te reizen en je gaat ergens spelen. Ja, je kan er gewoon, uh, gewoon mee uh, ergens heen gaan. En, uh, ja. en je gevoelens uh, uiten. Ja. En niet via een scherm of zo. Nee. Ja. Rechtstreeks in een zaal. Dat is, ja, dat rechtstreeks... Van persoon tot persoon, zo. de ja. film uh, Only de Left Alive. de film die heb je gemaakt met een vriend van je. De regisseur is, een, uh, die is ook een, een, een orkestlid van een band waar je in speelt. Hoe moet ik het precies zeggen? Je treedt met hem op. Met ja, team. we hebben een duo en een trio. En, uh, we hebben vrienden en zo. En, uh, ja, dus dus die, het gaat alle kanten op. <laughs> je liet vallen dat je graag met, uh, met vrienden optreedt. Uh, ja, voor mij is muziek maken nog steeds ook een avontuur. Dat eigenlijk zo begon als, uh, ja, als kleine jongen heb je zo een of over muziek maken met je vrienden. En dat is nog steeds voor mij eigenlijk is niet veranderd of zo. En uh, dat wil ik ook zo houden. En, uh, dat je ook uh, zeg maar weer de verbeeldingskracht, avontuurlijkheid, uh, dat dat in de muziek te horen is. En dat je dat ook deelt met mensen. En dat je een soort idee hebt van dat je... Uh, wij tegen de wereld of zo hebt. Als, okay. als, als, een, als een band zijn. Ik denk dat Jim dat ook leuk vindt. Omdat hij altijd honderden mensen moet uh, zeggen wat ze moeten doen of zo. Hè? Als filmdirecteur. Dan ben je heel erg bezig met uh, allerlei dingen te regelen. En zo. En dit is gewoon drie jongens die gewoon in een, in een auto stappen. En dan uh, samen een goede tijd hebben op het podium staan. En dan. Uh, ja, dat is toch een ander idee dan uh, film maken. En is, is zo'n film een goed podium voor je om je muziek te laten horen? Ik, ik vind het wel. Ik denk dat het nu in deze tijd heel belangrijk is... dat je als muzikant of componist met film werkt. Omdat ik eigenlijk denk ik heb, dat het de enige vorm is die over, overleeft. Hm. Ik denk niet dat uh, cd's of lp's of uh, streams dat dat overleeft. Ik denk dat alleen beeld overleeft in combinatie met muziek. Laten we zeggen over honderd jaar of zo... Vind je dat er genoeg waardering voor is, voor, uh, voor zo'n film en voor die muziek? Je hebt een award gewonnen ik kan. maar op, op, op de site van het Kant Film Festival staat bijvoorbeeld niet dat er een, een, een soundtrack award is. Dat, dat... Nee, het is een, een prijs die, uh, uh, die ook wordt uitgedeeld daar, uh, tijdens het festival. Ja, maar niet dus op het hoofdpodium? Dan, nee, niet op het hoofdpodium, maar het is wel een officiële prijs. En ik heb er wel al heel veel goede reacties op gehad. Ik vind ook... De film staat heel erg aan. Er zijn heel veel bezoekers. Er waren in Duitsland al iets van 50.000 bezoekers in één week. Uh, dus het is geen arthouse film meer eigenlijk. Mm. En nou, het, is, het begint echt... Uh, het bedoel, is nog niet eens uit in de States. die film. Hij is pas hier in Europa uit. Dus ja, ik vind dat er wel uh, genoeg aandacht ervoor is. En de mensen zijn heel enthousiast. En zeker over de muziek. En uh, ja, ik merk het zelf ook... Uh, of veel, ik word ook opgewacht en zo nu. <laughs> dus, ja, ik <laughs> Hoe toch, ziet dat eruit? Of dat, zo, of dat nou zo leuk is. Maar... Ja, je, dan ben je Mag toch je... weer een rockster ineens. Ja, dat zijn, ja, dat zijn jouw woorden. <laughs> ja, ja, ja. Dankjewel, Joss. Jozef van Wissem, luitist en componist bij de muziek van, van de muziek van de film... Only Lovers Left Alive. Afgelopen weekend in het Nederlandse bioscoop in première gegaan. Hij is nog even in Nederland. Hij treedt op 16 februari op in Nijmegen in Lux. En in de loop van dit jaar verschijnt een album met gelauwerde soundtracks... van de gelauwerde soundtrack van deze film. We gaan verder met de Ierse zangeres Lisa Hannigan. Van haar verscheen in 2011 de cd Passenger. En daarop staat een duet met de Amerikaanse zanger Ray LaMontagne. Het is een ode aan de slaap. Oh Sleep heet het dan ook. Oh Sleep, come for me. I will I'm approached from a leak I'll hide and you'll seek a new start For me till dawn Lisa Hannigan samen met Ray Labontagne, Oh Sleep. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat zij doen... als die slaap niet wil komen. Wat helpt hen letterlijk of figuurlijk door de donkere nachten heen? En dat hoort u vannacht van monumentaal tekenaar en animator... Robbie Cornelissen. Vorige week was ik eigenlijk gewoon grieperig. Dat kan ook gebeuren. Hè? Dan lig je drie dagen in, in bed... en uh, denk je van... Uh, shit, komt helemaal niet uit. Maar uiteindelijk... toen ik me er eenmaal aan overgegeven had... was het eigenlijk wel een heel fijn moment... om uh, na een paar maanden knalhard werken... gewoon eigenlijk eens drie dagen op een bed te liggen. Maar ja, wat krijg je als je een hele dag op bed ligt? Dat je s'avonds gewoon niet kan slapen. Want je ligt eigenlijk gewoon te lang op dat bed. En dus doe, doe je zo'n een tukje en je... Nou, kortom... Ik kwam die nacht uh, vorige week, ik weet niet welke nacht het was... donderdag, denk ik... Uh, kwam ik eigenlijk uh, niet uh, door. En uh, ik ben begonnen in een, uh, in een boek wat ik uh, de week ervoor... in een boekwinkel zomaar op een, op een plek zag staan... dat ik dacht van dat boek dat wil ik eigenlijk wel graag lezen. En het was het boek, ik moet even kijken hoe het heet... Piero's Light, heet het, van Larry Whittem. En Piero, het licht van Piero uh, gaat over uh, uh, de... Uh, ja, Schilder, tekenaar, uh, mathematicus. Een van de uitvinders van het, van het perspectief. Piero della Francesca is een kunstenaar die eigenlijk uh, al mijn hele leven bij mij uh, terugkomt. Ooit uh, 30, 35 jaar geleden begonnen in Italië. Uh, toen ik zijn werk ergens gezien heb. En uh, het leven van Piero della Francesca heeft mij uh, uh, de afgelopen week weer even in de ban genomen. We kijken nu naar het schilderij Madonna della Parto. Dat is in een kapel in Montergi. Daar ben ik ook geweest. Dat is gewoon een heel klein kapelletje ergens op het platteland... Uh, daar is, dat heeft hij vlak voor zijn dood gemaakt. En uh, er staat een uh, zwangere vrouw op. Uh, Maria, mag je aannemen. Uh, maar Maria werd meestal niet zwanger afgebeeld. En eigenlijk, zij staat daar in een blauw gewaad... met links een engel en rechts een engel. Totaal spiegelbeeldig. Zij staat gewoon pel in het midden. Er zit een soort, uh, een soort tent uh, om een achter een om een En uh, zij staat daar eigenlijk ja, in, of eigenlijk meer daarvoor... Het is eigenlijk in, in, het is een, een, een enorm eenvoudig schilderij eigenlijk. En die eenvoud, ja, die vind ik eigenlijk wel ontroerend... Ja, het, het vreemde is dat... Piero is een schilder en ik ben een tekenaar. En er zit een, een, een prachtige, uh, heldere lichtval in. Ik denk dat ik daar... Uh, het licht, het Italiaanse licht, heeft hij zo mooi. Dat, en, en, er zit, en het is relatief eenvoudig gebleven. Eigenlijk allemaal dingen die ik niet ben. <lacht> Eerlijk gezegd. Ten eerste ben ik, uh, werk ik niet met kleur, dus ik werk in zwart-wit. En ik ben eigenlijk wel redelijk gecompliceerd in mijn werk. Ik ben heel erg in de details. Dus die vereenvoudiging die hij toepast, vind ik wel interessant. Ja, ik denk dat de basis van de nestgeur is dat je je eigen weg moet gaan. Want Piero was eigenlijk een beetje een, een side-figuur in zijn tijd. Hij zat ten eerste woonde hij in Sepolcro. Hij zat niet in de grote macht. En uit het verhaal komt heel erg sterker naar voren... Dat hij, uh, in, in, dat hij zijn eigen weg gegaan is. En dat hij zijn eigen weg gemaakt heeft. En hij is op een gegeven moment na zijn dood... is hij ook 350 jaar helemaal uit de picture verdwenen. En eigenlijk pas uh, in 1800, zoveel, 1900... is hij weer een beetje uh, teruggekomen. Er waren ook schilderijen van hem overgeschilderd. Uh, maar dat allemaal even terzijde. Maar als ik een antwoord op je vraag geef... is denk ik, vreemd genoeg... het gaat dus niet eens direct alleen over het werk. Het gaat eigenlijk over de houding die je moet hebben... als kunstenaar of als mens die mij aanspreekt... Is dat je namelijk gewoon heel sterk je eigen weg moet volgen... soms dwars tegen de tijd in... om uh, de dingen te doen die voor jou voor belang zijn. Er is natuurlijk ook een andere kant. Hè, die, en, en dat, Er zit een bepaalde uh, schoonheid in het werk. Hè, het, kijk, als het werk was dat me totaal niet aan had gesproken... Dan, dan had het natuurlijk niet gewerkt. Er zit een bepaalde uh, schoonheid in het werk... of een bepaalde kracht in het werk. En uh, ik aarzel... Om, ik heb nog dus eigenlijk nog niet helemaal het antwoord op gegeven. Dat is maar goed, en dat weet ik ook nog niet. En daarom lees ik dit soort boeken. En daarom kijk ik weer naar zijn werk... En er is iets wat mij verbond, verbindt met deze, deze kunstenaar. En uh, iets van het mysterie uh, blijft in stand. En dat hou ik ook in stand, want dat, uh, nou, dat brengt me weer steeds weer verder en brengt me weer naar hem toe. Maar als ik het antwoord zou weten, dan was ik klaar met hem. Ik ben, nog, ik ben nu nog, ik, ben, ik heb het boek nog niet helemaal uit. Maar uh, ik ben nog niet klaar. Ik ga lekker verder nog met hem. om de nacht door te komen van monumentaal tekenaar en animator Robbie Cornelissen. We gaan verder met soulmuziek. De soullegende die maar liefst 21 kinderen en 90 kleinkinderen en nog eens 20 achterkleinkinderen achterliet toen hij uh, overleed bij het landen op Schiphol. Een nummer uit 2002. Het uh, meisje wil weggaan en hij smeekt om nog een laatste kans. Salomon Burk. Hier is Don't Give Up on Me.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 changed here in my heart. I know, I know I was wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. I'd like to make amends for the love that I never, ever, ever, ever shown. Just don't Me. Uit 2002, Salomon Burke, Don't Give Up On Me. Maar als je zo moet smeken is het meestal gewoon al te laat. Ze is er feitelijk al vandoor. U luisteren Nooit meer Slapen van de VPRO. Als je van een tekening, liefst een 17e eeuwse tekening... wil weten of het nou een Rembrandt is of niet... dan is dat nog best ingewikkeld. Je kunt niet een DNA-test doen of zoiets. Om een Rembrandt te herkennen moet je heel veel ervaring daarin hebben. Je moet heel veel gekeken en vergeleken hebben. Op een tentoonstelling in het Rembrandthuis wordt uitgelegd... hoe je dat eigenlijk doet, het herkennen van een Rembrandt. Gijsbert van der Wal ging er kijken... en sprak met de samensteller Peter Schatborn. Kijk, op deze tekening zie je de man met zijn beide armen op een, uh, op een tafel of op een deur, in een deuropening. En uh, hij is met hele felle penlijnen getekend. Die hele losse schetsmatige stijl en het gezicht, heel precies. Nou, dat is heel karakteristiek voor hem. En die tekening, die, uh, die werd ons een reproductie van toegestuurd. De mevrouw die die tekening bezat in Duitsland, die was ermee naar postkantoor gegaan. had hem op het kopieerapparaat gelegd. en stuurde ons de reproductie. En vroeg. is het een remband? Volgens mij niet, zei zij erbij. En toen hebben we gevraagd of we die tekening niet konden zien. En toen uh, is hij via een expediteur in Amsterdam gekomen. En toen kregen we eigenlijk al vrij snel. kregen we het vermoeden dat het wel een echte remband zou kunnen zijn. Ze had hem al eerder naar een Duitse kunsthandel gestuurd. En gezegd van, kan je die niet verkopen? Is er misschien kan je eens uitzoeken wat het is. En, nou, maar na een half jaar had ze niks meer gehoord. Toen dacht ze, nou ja, dat wordt niks. Ik haal hem weer terug, want het heeft geen zin dat hij daar bij die man ligt. Als die man verstandig was geweest, had hij hem natuurlijk naar iemand als ik of een ander expert gestuurd. En die had er een studie van gemaakt. En een Rembrandt ontdekt. En dan waren ze erachter gekomen, tenminste, dat neem ik aan, dat het een Rembrandt was. En dan had hij er zijn profijt mee kunnen hebben. Dat <lacht> is nogal grappig, hè? Rembrandt of niet, dat is de kwestie. En dat is ook de titel van een tentoonstelling... die op dit moment te zien is in Museum het Rembrandthuis in Amsterdam. Een tentoonstelling over het toeschrijven van 17e-eeuwse tekeningen. Meestal uit de omgeving van Rembrandt. Een toeschrijving van een tekening is het pogen om vast te stellen... wie de tekening heeft gemaakt. Er zijn tamelijk veel tekeningen bewaard gebleven... waarvan we niet weten wie ze hebben gemaakt. Hoe kom je daar nu achter? Er zijn ook tekeningen die zijn bewaard onder de naam van Rembrandt. Maar die heeft hij niet gemaakt. Die hebben leerlingen gemaakt omdat die in zijn stijl leerden tekenen. En de ene kon het beter dan de andere. En ieder had natuurlijk toch een eigen soort uh, manier van doen. Hè? Iets karakteristieker. En vaak, hoe verder ze van Rembrandt afkwamen te staan... later, hoe meer ze een eigen stijl ontwikkelden. Ja. Het idee is dat wie de tentoonstelling bezoekt... die eigen stijlen van Rembrandt en zijn leerlingen leert onderscheiden. Want als je goed kijkt, zie je duidelijke verschillen in aanpak... zegt Leonore van Sloten. Mijn naam is Leonore van Sloten... en ik ben assistent-conservator in het Museum het Rembrandthuis... Wat bijzonder is aan de tentoonstelling, denk ik, is dat er toch een grote groep tekeningen is die romantiek zijn. Een groot gedeelte heeft vroeger ook Rembrandt geheten. En aangezien ze nu met de toeschrijvingen van Peterschappen ook gegroepeerd per kunstenaar hangen, zal de bezoeker ook gaandeweg en al kijkende zien dat inderdaad een groep tekeningen van Karel Fabritius zijn eigen stijl hebben. En de tekeningen van Arent de Gelder volkomen anders zijn in lijntjes en in inktgebruik en in intensiteit. En dat hoop ik dat bezoekers uh, uh, zullen ervaren. Dus dat het ene Rembrandtiek niet het andere Rembrandtiek is? Exact, exact. Alle tekeningen op de tentoonstelling zijn toeschrijvingen... gedaan door, u hoorde hem net al even, Peter Schatborn. Peter Schatborn is uh, een van de... Uh, drie belangrijkste rembrandt specialisten in de wereld... als het gaat om de tekeningen. Um, naast Holm Bevers in Berlijn... en Martin Rolton-Kies in, uh, in Londen. En Peter Schadborn is jarenlang... hoofd van het prentenkabinet in Amsterdam geweest. In en, het Rijksmuseum? In het Rijksmuseum, exact. En uh, hij is ook jarenlang betrokken geweest... bij het Rembrandthuis als bestuurslid. En oh. heeft ook uh, vaker ja. samengewerkt... met ons aan de tentoonstellingen. En deze hele groep is probably bij Jacob van O. Waar BOS... Joint has not been preserved, but he must have used the joint which, which he made while he was sitting next to the person. Ja, hoe heet is joint. Al deze tekeningen heb ik in de 40 jaar dat ik heb gewerkt in het Rijksmuseum en later in Parijs bij de Fondation Custodia... Aan Rembrandt Remman, en leerlingen, maar ook andere kunstenaars zijn hier te worden, toegeschreven. En nu ik dit allemaal nog een keer overzie, ben ik nog steeds met mezelf eens. <laughs> hoe vind je dat? Gebeurt het ook wel eens dat je je vergist? Dat je moet ja. ter terugkomen op een toeschrijving die je eerder hebt gedaan? Ja, zeker. Maar als ik het eenmaal gepubliceerd heb... of ga publiceren, dan neem ik tijd om eigenlijk dat uit te sluiten. Maar ik moet toegeven dat ik in het begin van mijn loopbaan... bij het Rijksmuseum wel eens een artikel heb geschreven... en dat ik uit ben gegaan van een tekening als zijnde een zekere remband... en dat het achteraf eigenlijk niet terecht was. En die heb ik nu aan Govert Flink toegeschreven. Voilà. En dat vind ik helemaal niet erg, want zo gaat het nou eenmaal. Je kan niet meteen in alles, uh, zeg maar zeggen, weten hoe het zit. Dit is een tekening van een jongetje met een grote, een lange stok. En uh, die is getekend uh, op uh, geprepareerd papier, een beetje crème geprepareerd papier met heel donkere inkt. En die tekening die kwam op een veiling in Amsterdam. En die was toen niet als een Rembrandt aangekondigd... maar als een Rembrandt-school, Dus een leerling van Rembrandt. Toen hebben we ernaar gekeken. Niet al te opvallend. <lacht> Want we dachten dat als, als wij, het Rembrandt-represent, net te veel aandacht eraan besteed, dan gaan ze misschien denken... Hm, is er wat met die tekening? Ja, ja, ja. Maar goed, toen waren we met mijn collega's ermee eens... nou, dit moet een Rembrandt zijn. Nou, toen hebben we zitten bieden... Maar we hadden niet zoveel geld meer. En uh, toen konden we net tot het bedrag dat we het nog konden betalen... hebben we doorgeboden. En toen hield degene die aan de tegenbieden was... hield op het goede moment op. Waarom dacht jij dat deze tekening in Rembrandt was? Ja, op grond van de stijl. Dus de manier waarop de tekening is gemaakt. En dat kan je controleren aan de hand van tekeningen... waarvan je aanneemt dat ze zeker door Rembrandt zijn gemaakt. Dus als je een tekening hebt die bijvoorbeeld een voorstudie is voor een prent. Of een tekening die gesigneerd is, of een tekening die een voorstudie is voor een schilderij. Dergelijke tekeningen neem je als zekere tekeningen aan. Hoeveel zijn dat er in het geval van Rembrandt? Er, het zijn er geloof ik een stuk of 78. En uh, er zijn er ook nog een aantal met inscripties in Rembrandt's handschrift. En uh, nou ja, die tel ik eigenlijk ook mee. Dus dan kom je richting van de honderd, maar niet veel meer. Honderd tekeningen waarvan heel zeker is dat het Rembrandt tekeningen zijn. Ja, waarvan we zeker aannemen dat het Rembrandt is. En als je dan iets tegenkomt, zoals in dit geval... van, die, van dit figuurtje met die stok op een veiling... en je denkt, dat is, zou wel eens een Rembrandt kunnen zijn... dan leg je die dus in gedachten ja. naast die groep zekere Rembrandts. Je kijkt naar die tekening een afbeelding... Je legt dan daarnaast de tekeningen waarvan je zegt dat zijn zeker Rembrandt. En dan ga je de stilistisch vergelijken. Het is een secuur werkje van nou, hoe doet hij de ogen, hoe doet hij de voeten... hoe doet hij de contour, hoe doet hij het licht enzovoort. Dit is wel iets om te beseffen als u ergens een tekening van Rembrandt ziet... of van Ferdinand Bol, Karel Fabricius, Willem Drost... dat dat in feite meestal een anonieme tekening is... die door kenners aan Rembrandt, Bol, Fabricius of Drost is toegeschreven... Hun getekende oeuvres zijn grotendeels door kunsthistorici bij elkaar geredeneerd. En het kan best zijn dat een tekening die nu van Bol is, 30 jaar geleden van Rembrandt was... en over 20 jaar, of zelfs nu al, door een andere kenner met weer een andere kunstenaar in verband wordt gebracht. Ja, zo is het. Maar dat is nu eenmaal het geval. En ik vind het voor een tekst, als je tekst schrijft in een kartaars... Vind ik het een beetje ja, belastend en uh, onaangenaam om iedere keer maar te zeggen van misschien is het niet zo. Of mm -hmm. snap je? Dus dat heb ik gewoon in de inleiding even duidelijk gezegd. Alle toeschrijvingen zijn hypothesen. Nou ja, en, en in dit geval is het natuurlijk heel mooi... omdat het hele boek en de tentoonstelling gaan daarover. Over ja. hoe je tot die hypothesen komt en hoe je die toeschrijvingen doet. Maar ik bedoel eigenlijk meer als je een overzicht ziet... of een boek van een 17e-eeuwse kunstenaar... en daar staan ook wat tekeningen in... dan weet je als leek eigenlijk niet of dat nou nee. zeg maar de vaste... Uh, ja, met zekerheid ja. door zo iemand gemaakte tekeningen zijn... of door kenners, toegeschreven tekeningen. Nou ja, dat zou de, de schrijver van het boek, of waar jij het nu over hebt... die mm. zou eigenlijk dat ja. bij voorbaat moeten vermelden. En ik denk dat dat steeds meer gebeurt. Dat vroeger veel meer vanzelfsprekend werd gezegd... dit is Remand, of niet Rembrandt, En dat we nu zeggen, dit is Rembrandt omdat. En dat je dan uitlegt ja. waarom. En, en dat is in deze tentoonstelling natuurlijk helemaal... Uh, hebben we bij iedere tekening, en dat is ook in de audiotour bijvoorbeeld... bij iedere tekening proberen we uit te leggen waarom... het. De naam van de kunstenaar heeft waaronder die tekening hier wordt tentoongesteld. In de tentoonstelling zijn ook twee tekeningen uit het van die ik heb toegeschreven aan Constantijn Verhout. Nooit van gehoord. Nee, het is een onbekende kunstenaar. maar er zijn wel een paar schilderijen van hem waarvan we zeker weten dat hij ze heeft gemaakt. Maar wat is nu het geval? De figuur op deze en ook andere tekeningen van Verhout... het is een klein groepje van een stuk of zes, zeven tekeningen... is al door dezelfde jongen met dezelfde een beetje slierterige haren... Mm -hmm. met hetzelfde jakje aan, dezelfde knoopjes, dezelfde bondmuts. Die bondmuts die hij op die ene tekening heeft... die staat precies zo op een schilderij van hem. Daar staat hij er ook op. Dus in dit geval is het niet een voorstudie van een schilderij... maar is het hetzelfde model... Dus no nog een keertje. Er zijn schilderijen van Constantijn Verhoud. Daarop komt een Modellie. jongen voor. En die jongen lijkt sprekend op een stel tekeningen... van wie je niet wist wie de maker was. Ja, die waren aan verschillende kunstenaars toegeschreven. Deze ene van die jongen op een bank... die was geloof ik door het net verworven als van Gabriel Metsu. En uh, nou past hij precies in dat rijtje tekeningen met dat model... dat op schilderijen van Verhoud voorkomt. Dus dat vind ik dan een reden. Dat is natuurlijk een andere manier van redeneren. Want je kan ook denken... Ja, die verhaal had nog een broer of in een atelier... en er werkten meerdere mensen naar hetzelfde model. En de ene maakte het. tekening... Ah, of het kan zo zijn dat uh, er gewoon een ander model in de 17e eeuw was... dat een beetje dezelfde haardracht had en dezelfde kleding. Want die kleding was, het was natuurlijk ook niet zo... dat iedereen verschillende ja. kleding had in die tijd. Nee, maar ja, het is wel typisch dat juist op schilderij van Verhout en op die tekeningen alle dezelfde uh, details van de figuur uh, te zien zijn. Dat is wel heel toevallig. Het is grappig dat je het zelf zo zegt. Ja. Dat is wel heel toevallig. Want het ja. kan natuurlijk ook nog altijd heel toevallig zijn. Dus dat, dit, dat iemand anders dezelfde uh, soort figuur tekende als... Uh, Constantijn van Hout schilderde ja. in, zijn, in zijn schilderij. Ik heb het dus eigenlijk verkeerd gezegd. <laughs> dat ik bedoel dat het wel heel waarschijnlijk is... dat hetzelfde model in dezelfde kleding... door dezelfde kunstenaar is weergegeven. Het aardige in dit geval is dat je op die manier de kunstenaar eigenlijk recht doet. Die kunstenaar die, er is nog nooit bedacht dat hij tekeningen heeft gemaakt. Nu opeens krijgt een kunstenaar, Constantijn krijgt een klein oeuvre. En er komen vast nog meer tekeningen bij. Want er zijn natuurlijk her en der nog tekeningen... Hek, nu is het hek van de dam, ja. ...die bij de anonieme liggen en die uh, straks herkend worden van oh ja dat lijkt wel op die tekening die in die catalogus staat als concerten verhoud. dus dat oeuvre, daar ben ik zeker van het gaat zeker groeien en dat dat vind ik wel een leuk aspect van het, van het toeschrijven... dat je recht doet aan de kunstenaar. Met andere woorden, Constantijn Verhout heeft nu een gezicht gekregen als tekenaar. Ja, precies. En nou, dat, dat vind ik heel erg... ja, dat gezicht heb jij hem gegeven. Dus er hangt ja. nogal wat van jou af. Dankjewel, Peter. Zou hij denken, als hij nog ergens op, <laughs> in de hemel zit... en naar beneden kijkt, zal hij denken... nou, die schatbrood heeft tenminste nou eens een keer recht mijn recht gedaan. Tenminste, ja, dat ja, of, toch... of hij denkt, wat flik je me nou? Ja. Dat is mijn tekening helemaal niet. Ja, ja dat heeft mijn broer gemaakt. Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook. Nee, maar dat is onwaarschijnlijk. Je moet wel een beetje uitgaan van hoe werkt het in de 17e eeuw... en wat is het algemeen gebruikelijk. En dan is dit zo ja, overeenkomstig zo, uh, ja, model en op schilderijentekening... Dat, uh, dat is wel heel waarschijnlijk. Maar inderdaad, wat ik al eerder heb gezegd... bewijzen is er niet bij. Het is geen bewijs, maar ik vind het wel heel aanvaardbaar en aannemelijk. Samen met Martin Royalton kies van het Brits Museum... Heb ik een lijst gepubliceerd van alle zekere tekeningen van Rembrandt, En daar heb ik het motto aan toegevoegd van een Griekse filosoof uit de vijfde eeuw voor Christus. Xenofanes heet die, geloof ik. Niet. En daarin staat dat hij op zoek is naar de dingen hoe ze werkelijk zijn. En geleidelijk aan zegt hij. Kom je er steeds dichterbij, maar de goden, we hebben het natuurlijk over de goden, de goden staan ons niet toe om het allemaal precies te weten. Maar we komen toch steeds dichterbij en het blijft een web of guesses. Het blijft een, een weefsel van veronderstellingen. Dus eigenlijk is iedere uitlating die je doet, en dat geldt natuurlijk voor de toeschrijving, en daarom had ik het ook als motto, het blijft een veronderstelling. <tied> Wijsbert van der Wal hoorde u in gesprek met Peter Schatborn... de Rembrandt-kenner en samensteller van de tentoonstelling Rembrandt of Niet... nog tot en met 27 april te zien in het Museum met Rembrandthuis in Amsterdam. En er is ook een catalogus bij uh, verschenen bij die tentoonstelling. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht dan zijn we weer te horen op Radio 1. En dan komt filosoof en wetenschapper André Kloekhoen langs. Hij schreef eerder een filosofisch standaardwerk... de algehele geschiedenis van het denken. En die heeft hij nu aangevuld met een heuse roman... De Trip naar het Morgenland. Een autobiografisch boek over een groep hippies... die vanaf de jaren zeventig in een commune is gaan wonen. Morgen een gesprek met hem en ook weer een verhaal krijgt u morgen. U kunt ons bereiken via de mail nooitmerslapen.vpiro.nl of via twitter.nms. Straks op deze zender de oproep Wakker Nederland... met het programma Nog Steeds Wakker. Ik wens u een hele mooie nacht en morgen een fijne dag.